Mark Visser met het NOS-journaal. De Duitse coalitiepartijen zijn het nog niet eens geworden over aanpassing van de asielpolitiek. Donderdag wordt er verder gepraat. CSU-leider Seehofer, CDU-leider Merkel en SPD-leider Gabriel spraken gisteren vijf uur met elkaar en hadden vanochtend opnieuw een overleg. Ondanks de vele inhoudelijke overeenkomsten werden ze het niet eens, melden voorlichters. Seehover wil dat de stroom asielhoekers binnen afzienbare tijd wordt ingedampt. De vraag is nu hoe de toeloop onder controle kan worden gebracht... en hoe kansrijk asielzoekers over het land moeten worden verdeeld. Omstanders hebben vannacht in het Zeeuwse plaatsje Alomkerk... waarschijnlijk het leven gered van een 25-jarige bestuurder. De man kwam door een stuurfout met zijn auto op zijn kop in een sloot terecht. Iemand die het zag gebeuren hielp de hulp in van bezoekers en medewerkers... van een nabijgelegen bioscoop. Negen mensen sprongen in het water en wisten de auto voldoende op te tillen om de bestuurder te kunnen bevrijden. De man heeft niets overgehouden aan het ongeluk. Wel bleek dat hij meer dan drie keer te veel had gedronken. Hij is zijn rijbewijs kwijt. De man die voortijdig het einde van de Berlijnse muur inluidde is overleden. In 1989 zorgde DDR-functionaris Günter Schabowski met een verwarrende persconferentie voor het einde van een tijdperk. Hij moest journalisten vertellen dat de regels voor reizen naar West-Duitsland versoepeld zouden worden. Omdat Schabowski niet de hele vergadering van het partijbestuur had bijgewoond, had hij alleen wat summieren aantekeningen gemaakt. Toen een Italiaanse journalist vroeg wanneer de regels van kracht werden, stamelde Schabowski dat het voor zover hij wist, per direct zou zijn. Daarmee ontketende Schabowski een run op de grenspolsten in de Berlijnse muur. Schabowski overleed vanochtend in Berlijn, hij was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden wat zon. In het noorden soms zon, som maar meest grijs. Het is tussen de 11 en 15 graden. Morgen begint de dag opnieuw met mist. Maar later wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. En het blijft droog bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Gooimeer en Laren... 3 kilometer file door wegwerkzaamheden. A7 Den dan bij Purmeren Noord 5 En op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zo, het is even over twee uur en een hele goeiemiddag en welkom bij CFM op deze mistige zondagmiddag. Ja, even een verschil met gisteren. Gisteren schitterend weer natuurlijk. En vandaag zitten we in de mist. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob. Ja, we zijn er weer. We zijn er weer. Goedemiddag. Ja, wederom drie uur live vanaf de Tolweg 10a. Uh, Zandvoort op zondag. Ja. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, we hebben natuurlijk weer een heerlijk programma voor u samengesteld. Met de vaste items zoals daar zijn. De evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. En het, Vandaag hebben we al drie mooie evenementen. Hè. Die zijn al aan de gang. De Rommelmarkt in de, in de Krocht. Er wordt gereest, als het goed is, op het circuitpark Zandvoort door BMW. En om één uur natuurlijk het rondje dorp van start gegaan. Dus uh, mocht u door het dorp lopen straks... en u ziet allemaal verschillende kleuren en groepjes mensen... dat is een rondje dorp. Nee, volgens mij zijn ze allemaal blauw, hoor. Allemaal blauw? Allemaal blauw. Allemaal blauw. <laughs> passende kleur, passende kleur. Goed, euh, zoals gezegd, half vier de evenementenagenda. Half drie, blijft het weer zo vandaag of wordt het beter? Dat hoort u allemaal om half drie tijdens het weerbericht. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week... en vooralsnog is dat Charlie, het gedicht van de dag. Euh, ja, het is een uh, ingezonden uh, gedicht, zoals jij daarna... jouw oproep van vorige week, twee ingezonden berichten. Gisteren, mijn leven is mooi, en vandaag hebben we ik bruis. Nou, dat om kwart voor vijf, het gedicht van de dag. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort... Rond de klok van kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. En dan kijken we samen met Max Verstappen vooruit op het, de Formule 1 race... die vanavond om 8 uur verreden wordt op de motodroom Hermanos Rodriguez in Mexico. En Max, Max zal dan vanaf de achtste startplek daar vertrekken. En wij volgen natuurlijk ook voor u de voetbal-eredivisie. Met echt een, ja, een ja, El Classico der uh, Lage Landen. Heerenveen ontvangt thuis SC Kambuur om half drie. Dus er zijn genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. We hebben er weer zin in en uiteraard ook heel veel lekkere muziek... op deze zondagmiddag in Zandvoort. Wat dacht je van deze van Nicky Jam en El Perdon?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 Ik ben ti y tú sin mí, dime quién puede ser dat ik no me gusta, esto ben no me gusta, ik es que yo sin ti, ben tú sin mí, dime quién puede ser feliz.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 ZFM, al 25 jaar, live in Zandvoort Met radio, tv en internet En natuurlijk ook de ZFM app, hè. niet te vergeten Hij is gratis te downloaden in de Play Store, de App Store en de Windows Store Dit is zo'n leuke plaat uit 1986, Run DMC The Walk this way Van Run DMC, te samen met uh, Aerosmith, you're the walk this way. En daarmee is het 16 over 2 geworden, tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. Nou, allereerst, ondanks het weer zal het wel druk zijn uh, met uh, de dagjesmensen, want het parkeertarief is uh, ja, aanmerkelijk verlaagd. Hè? Ja, 50 eurocent. Ja. Met ingang van vandaag, luisteraars, uh, uh, tot maart 2016 is er een aantrekkelijk parkeertarief in het centrum op de boulevard, parkeergaragecentrum en parkeerterrein De Zuid... van 50 cent per uur. U hoort het goed, 50 cent per uur. Het tarief was 2,20 euro. Aanleiding voor de besluit dat het door de gemeenteraad is genomen... is dat het bezoekersaantallen in de winter ten opzichte van de zomer terugloopt. De Zandvoortse ondernemers hebben dit probleem bij de gemeenteraad aangekaart. De gemeenteraad van Zandvoort stelde als voorwaarde... dat de invoering van winterparkeren budgetneutraal moet gebeuren. Een verlaging van het wintertarief moet worden gecompenseerd... met een verhoging van het tarief in de zomer... Dat betekent dat het tarief in de zomer met 30 eurocent wordt verhoogd. Van maart tot en met oktober 2016 geldt er een tarief van 2,50 euro per uur... voor betaald parkeren in het centrum en op de boulevard en parkeerterrein De Zuid. Parkeergarage in het centrum bij het LDC zal in de zomer een tarief van 2,20 euro hanteren. En opgelet als u morgen de grote krocht gaat bezoeken met de auto... Want morgen verandert namelijk de rijrichting van de Grote Krocht. Dat houdt in dat er op die dag de verkeersborden zijn omgedraaid... en auto's voortaan van de hoge weg rechtstreeks de Grote Krocht kunnen inrijden. Let op, in de Zandvoortse courant van de afgelopen week staat ook... dat het Oranjestraat zou worden afgesloten, maar dat was onjuist. Aanleiding voor het omdraaien van de rijrichting... is een verzoek van de ondernemersvereniging Zandvoort. Zij zijn van mening dat de auto's zo makkelijker het centrum kunnen bereiken. Voordat het college instemde met dit verzoek... is eerst de mening van de omwonenden en bedrijven gepeild... Ook zij ondersteunen het verzoek. Het college van BNW heeft op basis van het verzoek van de ondernemers en de gehouden participatie besloten tot het omdraaien van de rijenrichting van de Grote Krocht. Over twee jaar evalueert de gemeente de nieuwe rijrichting. In aanloop naar, het, naar morgen zullen er kleinschalige straatwerkzaamheden worden uitgevoerd om het omdraaien verkeerstechnisch mogelijk te maken. Dus pas op als u morgen met de auto uh, de Grote Krocht wil oprijden. En wordt een drukke week voor de gemeentebestuur... en de gemeenteraadsleden in deze week in Zandvoort. Want dinsdagavond 3 en zeer waarschijnlijk woensdagavond 4 november... worden avonden met een financieel tintje. De Raad wordt voorgesteld om de begroting voor 2016... en de uitvoering van het bijbehorend beleid voor dat jaar vast te stellen. Verder staat er een hele reeks aan belastingsverordeningen klaar... om vast te stellen met inbegrip van de uiteraard nieuwe tarieven. En donderdag 5 november in de Raad met Haarlem of niet... De avond van 5 november gaat over slechts één onderwerp... de toekomst en de ambtelijke organisatie. Het college stelt aan de raad voor om als voorlopige zienswijze... op ambtelijke samenwerking en algehele ambtelijke samenwerking... met Haarlem te verkiezen... boven het bestendigen van de huidige organisatie. De commissie Bestuur en Middelen boog zich vorige week al over dit onderwerp. Toen werd al duidelijk dat de voorlopige visie van het college... niet bij alle partijen even goed in de smaak valt. De vragen waar het deze avond om zal draaien... luiden of de fracties elkaar kunnen vinden in een gedeeltelijke opvatting... of dat het college tegemoet kan komen aan de door de commissie ingebrachte punten. En nogmaals, geen kerstverlichting in Zandvoort dit jaar. Het is voor Zandvoortse ondernemers niet verplicht bij te dragen... aan de kerstverlichting in de gemeente. Daardoor is het voor de laatste jaren slechts een select groepje... dat bijdraagt aan de verlichting. Reden genoeg voor de ondernemersvereniging Zandvoort... de kerstverlichting dit jaar helemaal te schrappen... Dit smeken om geld is niet vol te houden. Al dus voorzitter van de vereniging Peter Tromp tegen het Haringens Dagblad. Het moet nu toch echt anders. Gedacht wordt aan een ondernemerspot of zelfs een ondernemersfonds... om het bedrag van 10.000 euro voor sfeerverlichting makkelijker op te kunnen hoesten. Het idee wordt aan de Zandvoortse gemeenteraad voorgelegd. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Dat was het, het Zandvoorts nieuws in het kort. Ook na te lezen trouwens op uh, internet via ww.zifmstandvoort.nl Meer muziek onderweg op deze zondagmiddag bij CFM. Hier is Omi met de Cheerleader. Gisteren al Halloween en toen spookt het flink in Sanfords. En nu spookt het ook met de computer van CFM. Die gaat gewoon vanmiddag de muziek uitzoeken voor ons. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat we vanmiddag allemaal nog gaan krijgen, Albert-Jan. <lacht> Laat je verrassen. we laten ons verrassen. Jore Mai en de Female Intuition brengt ons op het Sanfords Museum. Want er gaat zo dadelijk een uh, mooi optreden plaatsvinden. Ja, had u gepland een lekkere zonnige strandwandeling te maken... Uh... Dat kan natuurlijk altijd de strandwandeling nog maken. Maar nog even een oproep voor diegenen die denken... van, nou, wat zou ik nog eens vanmiddag gaan doen als ze niet naar het strand willen? Want vanmiddag treden namelijk Didi Viesopie en meneer Wim op... tijdens het museumpodium. Gezien de bekendheid van met name Didi Viesopie alias Dick Hoezee... zal het uur bestaan uit lachen, gieren en brullen in het Zandvoorts museum. Meneer Wim alias Wim Peters zal als aangever voor de clown gaan fungeren. Vanuit Las Vegas, via Overveen en nu eindelijk in Zandvoort... de een-eigen Tweeling. Het belooft een wonderlijke en feestelijke voorstelling te worden. Daar staan de beide heren garant voor. Ook is het duidelijk dat er gedurende dat uur weinig serieuze zaken met de toeschouwers gedeeld zullen worden. Dat heeft de hoezé al beloofd. Vanmiddag dus een uurtje lachen, gieren en brullen in het Zandvoortsmuseum. Het museum gaat over vijf minuten om half drie open voor de toeschouwers. En de voorstelling begint om drie uur. De entreeprijs bedraagt tien euro en dat is inclusief een kopje koffie of thee en bij binnenkomst en een drankje in de pauze. En u kunt natuurlijk de kaartjes nog verkrijgen aan de balie... tussen half drie en drie uur. Dus als u zegt, van, nou ga lekker lachen, gieren, brullen... Ga, spoed u dan naar het Zandvoortsmuseum. Want om half drie gaan de deuren open. En om drie uur begint Didi, VSOP en meneer Wim. Lekker lachen. En voor tien euro heb je een geweldige zondagmiddag. Dus dat ga je meemaken allemaal in het Zandvoortsmuseum... hier in Zandvoort. Zodat ik het CFM weerbericht. MUZIEK I was scared of pretty girls and starting conversations over half drie. Tijd om te gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. Hoe gaat dat eruit zien, Albert Jan? Nou, wou eh, een eerlijk antwoord. Ja, echt waar. Luister maar goed. Uh, we zijn uh, deze no 1e november begonnen met mist. En de mist loopt geleidelijk op, maar gaat over in nevel en lage wolken. Waarschijnlijk komt vanmiddag de zon hier en daar af en toe tevoorschijn, maar helemaal zeker is dat niet. De temperatuur loopt op naar een, naar een graad of 13 of 15. Maar mocht het onverhoopt grijs blijven, dan zijn er maximaal vanzelfsprekend lager vandaag. Waaien doet het vandaag niet of nauwelijks. Vanavond en de komende nacht is, het weer kan, is er weer kans op nevel en mist. De temperatuur daalt naar een graad of 4 tot 6. Morgen is het ook rustig herfstweer met in de ochtend nevel en mist. Wederom is het de vraag of de mist gaat verdwijnen. Mocht de zon er in de middag bij komen, dan wordt het een graad of 15. Anders stokt het kwik op hooguit 10 graden. Dinsdag, woensdag en donderdag blijft het droog. Maar naast wolkenvelden in de nacht en ochtend ook nevel en mist. Vooral in de middag ook af en toe de zon. De wind waait uit het zuiden en is zwak tot matig van kracht. En de temperatuur loopt op naar een graad of veertien. Vanaf vrijdag overheerst de bewolking en neemt ook de kans op regen of buien toe. Aldus Rico Schreuder. Bè, helemaal niet leuk. Nee, niet lekker. Nee. Nou, wil je het weer blijven volgen? Ga dan naar www.ricowheer.nl Zie ik Zo dadelijk gaan we eens even kijken naar de wedstrijden in de eredivisie. divisie. Paar mooie wedstrijden gisteren waar een hele hoop gescoord is. Daarover hoor je straks meer bij Maar Wanneer Strain en Drops of Jupiter? The rest is back in the atmosphere. with drops of Jupiter in her.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 Deze hit van alweer een aantal jaren geleden weer terug te horen op de Zandvoortse radio. Dat was Train Drops of Jupiter. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM En dan vind je natuurlijk al het nieuws over ZFM zelf. Kan je live meeluisteren naar ZFM. En het laatste Zandvoortse nieuws. Terug te vinden op www.zfmzamboots.nl. Zeven minuten over half drie geworden. Zodanig inderdaad ze de eredivisie na deze van Sister Sledge en Thinking of You. ...tot de studio Sport wil gaan kijken met een bord op schoot. Dan moet je nou even je oren dicht houden, want we gaan aandacht besteden aan de eredivisie. En we beginnen met vrijdag, want vrijdag is er één wedstrijd gespeeld, Albert Jan. Dan hebben we het over Heracles Almelo ontving thuis Willem II. De eindstand 2 tegen 1. En op zaterdag gisteren dus werden er een viertal wedstrijden gespeeld... ...waaronder FC Groningen tegen PEC Zwolle. Een mooie overwinning voor jouw clubje. FC e Groningen. Eklatante overwinning. 2-0. Dan gaan we door naar Ajax. Gisteravond thuis ontving uh, Roda JC 6-0. Het lijkt wel een handbal. Wauw, hè. Hey. En dan, dan uh, Excelsior tegen Vitesse. Daar werd het 0-3. En dan krijgen we de Graafschap ontving PSV. Nou, het was langzinderend spannend, want PSV kwam op een 3-0 voorsprong. Maar de Graafschap wist dat nog gelijk te trekken naar 3-3. Maar de eindstand was 3 tegen 6. En dan uh, vandaag is er één uh, wedstrijd uh, inmiddels gespeeld. De wedstrijd die om half 1 gestart is. We hebben het over uh, ADO Den Haag tegen Feyenoord. Ja, je raadt het nooit. Heel Een overwinning uh, voor uh, ADO Den Haag. Den Haag wint het voor Rotterdam 1 tegen 0 werd het. En om half drie zijn een tweetal wedstrijden begonnen. Allereerst FC Utrecht ontvangt FC Twente thuis. Tussenstand 0 tegen 0. En dan uh, inderdaad de derby. Daar hebben we het over uh, SC Heerenveen tegen SC Kambuur. Daar staat het uh, op dit moment 1 tegen 0. En de klapper van de dag om kwart voor vijf AZ ontvangt thuis NEC. Oké, okay, we blijven de wedstrijden uiteraard voor je volgen bij Zandvoort op zondag. En hier is de nieuwe single van Adel. En die heet inderdaad Hello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 no secret that the Volgens mij hebben al heel veel luisteraars de film gezien. De nieuwe James Bond Spectre. Ja, en dat wordt ook uh, zeg maar, vertoond vandaag in uh, Amsterdam. Gaat onze collega Willem Bruist heen. Die schreef al op Facebook. Ik ga van 023 oh, oh, naar 020 oh, naar 007. Mijn naam, mijn naam is Bruist. Willem, Willem Bruist. Zo <laughs> so is het. Je Sam Smits uit die nieuwe James Bond film. Writing on the Wall. Daarvoor de nieuwe Adele trouwens. Dat was Hello... Ja, en van deze twee plaatjes gaan we over naar CFM Nieuws. Want er komt weer een nieuw programma bij. Of althans, yes, terug ja. van weg geweest. Ja, lang gekoekste de wens van de programmaleider van CFM, luisteraars en kijkers. Uh, u hoort het goed, CFM Klassiek is terug op de radio. En wel vanaf zondag 8 november. Iedere zondag vanaf 7 uur s'avonds tot 9 uur s'avonds. De samenstelling en presentatie is in handen van onze collega en klassiekkenner bij uitstek, Jacques Jonkmans. Zo kunnen de klassiek-liefhebbers van ZFM weer twee uur live genieten... van hun favoriete componisten uit de wereld van de klassiek. ZFM Klassiek laat u op toegankelijke wijze kennis maken met de muziek... van al die grote en kleinere minder bekende componisten. Daarnaast leidt ZFM Klassiek u door de enorme hoeveelheid klassieke muziek... die de afgelopen 1500 jaar hebben opgeleverd. Het is ook een programma dat u kan helpen bij uw zoektocht... naar uw favoriete klassieke muziek... en dat allemaal zonder gezwollen taal of dikdoenerij. Uw presentator Jacques Jongmans zal hier borg voor staan. Dus ook klassiek liefhebbers vanaf aanstaande zondagavond. Iedere zondagavond in de vooravond van 7 tot 9. Dus klassiek liefhebbers, u zit ook goed bij ZFM. Dat gaat volgende week dus. Van start hier bij ZFM. Al dus een glunderende programmaleider. Jawel. Nou, we kunnen nog twee plaatjes gaan draaien in het eerste uur van Zandvoort op Zondag. Waaronder deze uit de jaren 60, hier Jim South Side of Chicago. Dat je jouw microfoon dicht had staan Want uh, je was lekker aan bijzien, hè, met thuis van Jim Crowsey Heerlijke gauw Heerlijke gauw op de zondag bij CFM Je hoorde de Bad Bad Leroy Brown Nou we gaan op naar het nieuws En weer van drie uur En daarna zijn we er nog twee uur lang Met dit programma Zandvoort op zondag Onder meer de evenementagenda We houden de eredivisie in de gaten En natuurlijk veel meer onder Zandvoorts nieuws Dat hoor je in het tweede uur van dit programma Graag tot zo en de laatste voor nieuws en weer van 3 uur is deze van Donna Summer. Hier is de Hadstaf.